De tijd is niet aanwezig, liep dat in 1991, maar nu gaat het om het heden, om vandaag, om woensdag 8 augustus. Engelse tijd, 21 uur. Nederlandse tijd, 10 uur. Bijna, of precies? Nee, precies. En dan in baan 2, Soumaree, Frankrijk, Hackett, baan 3, Fraser Price, baan 4, Campbell Brown, baan 5, Richard Ross, baan 6, Felix 7, Aoree 8, Jeter 9. De dames zitten er klaar voor. Ja, ze zijn goed weg. Gelukkig maar. En dan gaan we kijken. Wie is het beste uit de startblok? Het ziet eruit dat uh, Fraser Price uh, erg goed gaat. Fraser Price inderdaad gaat uh, uitstekend. En dat wordt spannend, want daar komt ook Ellison Felix. Ellison Felix of Fraser Price. Ellison Felix naar de buitenkant komt Doodjeeter. Het wordt een 1-2'tje, denk ik, bij Amerika. In ieder geval is het Ellison Felix die in 21.88... De uh, uh, uh, Olympisch kampioen wordt op de 200 meter. En het wordt heel spannend wie er tweede is geworden. Het wordt of Fraser Price of Carmelita Jeter. Het is uh, in ieder geval een prachtige overwinning. Want de rest staat niet eens op de foto zo'n beetje. Want die komen er twee tienden achter. Het is Fraser Price die tweede wordt in 22.09. En Jeter derde. Een 1-3 voor Amerika. En daartussenin de Jamaicaanse die de dubbel niet pakt op deze Olympische Spelen. Ze heeft wel de 100 meter gewonnen. Maar pakt zilver op de 200 meter. Fraser Price van Jamaica. Want de winnares is Allison Felix. Nou, het is uh, anderhalf minuut over tien. We hebben het nieuws even uitgesteld voor deze finale van de 200 meter. Maar dat krijgt u nu.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 Een woordvoerder van het ministerie van Leers laat weten dat de cijfers in het rapport gewoon kloppen. De Duitse Belastingdienst heeft opnieuw een CD-ROM met vertrouwelijke gegevens gekocht bij een Zwitserse bank. De gegevens zijn afkomstig van vermogensbeheerder UBS. Volgens een Duitse krant staat er op de CD-ROM informatie over Duitse zwartspaders. Hoeveel er voor die informatie is betaald is niet bekend. In Rusland hebben 65 mensen jarenlang gedwongen onder de grond geleefd. De mannen, vrouwen en kinderen waren volgelingen van een secteleider. De politie vond in de catacomben 38 volwassenen en 27 kinderen. De jongste van hen was één jaar oud. Het oudste kind was 17 en had nog nooit daglicht gezien. De kinderen kregen geen onderwijs en medische zorg. Ze zijn opgevangen in ziekenhuizen. De secteleider en ook de ouders van de kinderen zijn aangeklaagd... omdat ze de kinderen jarenlang hebben verwaarloosd. Een conciërge van een basisschool in Alfa aan de Rijn... is begin deze week opgepakt voor het bezit van kinderporno. Op zijn computer werden foto's en filmpjes gevonden... door een computerbedrijf dat voor de school bestanden overzette. De school heeft de conciërge ontslagen. Volgens de politie staan er geen kinderen van de school op de beelden. Tjurendi Martina is door naar de finale op de 200 meter op de Olympische Spelen. De sprinter finishte in de derde halve finale als eerste... Morgenavond treft hij in de finale onder andere wereldrecordhouder Usain Bolt en de nummer 2 van de wereld Johan Bleek. Bij de vrouwen won Allison Felix uit de Verenigde Staten zojuist goud op de 200 meter. Gregory Sedok heeft zich in Londen niet geplaatst voor de finale van de 110 meter horde. De Amsterdammer kampt met een blessure. Hij startte nog wel, maar hield de race al na twee passen voor gezien. Het weer, het wordt geleidelijk droog en het klaart op. Morgen wolkenvelden, maar eerst ook steeds meer zonnige periode. Het wordt dan zo'n 21 graden. De dagen daarna droog, zonnig en oplopende temperaturen. Het Emma Kinderziekenhuis AMC bouwt het beste kinderziekenhuis ter wereld. Ik bouw mee. U ook? Kijk op steunemma.nl. Robert ten Brink.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 Hier zijn luiers vanuit Londen, Robert Neder en Herman van der Zand. Sjurandi Martina mag opnieuw de strijd aangaan met het fenomeen Usain Bolt. De Nederlandse sprinter plaatste zich voor de finale van de 200 meter. Hij mocht de derde halve finale in een tijd... Hij won die derde halve finale in een tijd van 2017. Hancock die ving hem op. Ging het makkelijk? Ja, ik had die bocht moeten lopen. En ja, wanneer ik uit die bocht kwam, gaat het altijd goed. Maar liep je ook makkelijk? Ja, ja, het was makkelijk. Die lichaam is beter dan gisteren, dus dat is goed. En je hield in heel het Ja, ik had alleen moeten winnen, niks meer. Maar morgen moet ik alles doen. Ja, wat kan er morgen, Chirandi? Kijk, we hebben je Bolt zien lopen, we hebben Blake zien lopen, we hebben nu Martina zien lopen. Wat kan er morgen? Ja, ik wil. Ik ben in de finale, dus dat is belangrijk. Ik ben blij. En morgen, ik wil gewoon goed die bocht lopen en bij die bocht komen. En ja, gewoon eerst bij die vinderlijns proberen te komen. Ja, en wat uh, staat er dan te wachten? Op wat voor plek mik je dan? Ja, ik merk ik, ik, um, ik niet voor, voor plek. Nee, ik wil gewoon een goede, goede 200 meter lopen. En ik denk dat zeker in een van die plekken zijn. Zal er een, er een medaille in zitten? Ja, daarom ben ik hier. En ik ga ervoor.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 Grote, grote kanaal. Het beste dat ik heb. Ja. Hij gaat in een machientje zitten. Nee, Dit is een compressor. Wat is dat, joh. Ik heb het, bij het wel eens gehoord dat ze dat bij het wielrennen doen. Dat, ze in de, dat je met je benen in een compressor gaat zitten en dan ga je eruit en dan heb je meer kracht in je benen. Misschien dat het zo is. Ik, uh, ik weet het ook niet. Ik zou het wel eens willen zien, Jooran, die in, in zijn machientje. Goed, eerst maar eens naar het hockey. Uh, geert, de grote Argentinië tegen Groot-Brittannië. Wat een prachtige man is dat. Hè? Ja, heerlijk, hè. Dat ja, is geniet ja, de Fantastisch, fantastisch, fantastisch. Hij moet dus ook eens naar het hockeyveld komen. Dan kan hij uh, misschien de finale van de vrouwen zien. Overmorgen. Want die hebben zich geplaatst vandaag door die uh, overwinning na shootouts. Verlengen eerst. Het was 2-2. Toen verlengen de shootouts wint Nederland door Ellen Hoog. De laatste treffer, dat was genoeg. En Joyce Sombrooks natuurlijk, de kiepste van Nederland, die het uitstekend deed. Op dit moment uh, speelt de tegenstander van Nederland op het veld van het uh, Riverbank Hockey Stadium in het Olympic. Park. En die tegenstander, zoals het er nu naar uitziet, nog 12,5 minuten spelen... zal worden Argentinië. Een herhaling dus van... De halve finale van de Olympische Spelen vier jaar geleden toen Nederland Argentinië uit het uh, toernooi sloeg, althans uit de finale hield en daarna doorging om goud te winnen. De herhaling ook van twee jaar geleden, de finale van het wereldkampioenschap in Rosario in Argentinië toen Nederland verloor van Argentinië. Dus Nederland heeft wat goed te maken als straks Argentinië over twee dagen de tegenstander wordt in de finale van dit hockeytoernooi. Want ik denk niet dat de Britse vrouwen er nog iets aan kunnen veranderen. Ze staan achter met 2-0, ze hebben te weinig aanvallende kracht om daar iets aan te doen. Al weken wordt Italië geteisterd door natuurbranden. Deze week uh, telde de landelijke overheid uh, al meer dan 150 branden. In Rome, correspondent Angelo van Schaik, Heb je er zelf eigenlijk uh, last van? Zit bij je in de buurt? Ja, vanmiddag nog. Ja? Ik zat hier uh, achter mijn bureau uh, te werken. En ik rook een brandlucht. En ik zag ook dat het een beetje donker werd. En ik uh, hoopte een beetje op wolken, want het is al tijden heel erg warm. Maar het was het niet, het was een enorme grote rookwolk. En ik denk dat op een kilometer afstand ongeveer dat er een enorme, enorme fik was. En later bleek dat een, een park te zijn wat hier, wat hier vlakbij was en wat vlakbij is en inmiddels was. <laughs> Want het is uh, grotendeels afgefikt. Ja, bizar. En, en uh, waar nog meer? Waar, waar brandden de, de wouden om je heen? Je kan bijna al zeggen dat er in Italië brandt onderhand...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 verdeeld over het hele eiland, en het eiland is zo groot als België... Eh, nog, nog, twintig, uh, nog twintig branden ongeveer. Ja. Zijn er al uh, slachtoffers gevallen? In totaal al vier. Uh, vandaag twee bejaarden. Uh, ze waren allebei bezig met het verbranden van tuinafval. En door de hitte en door de harde wind uh, ja, vatten uh, dat tuinafval... meer vlam dan ze onder controle konden houden. En uh, ze zijn allebei verbrand als gevolg van, van, ja, van de brand die daarna ontstond. En ook op Sicilië zijn de afgelopen twee dagen slachtoffers gevallen. Uh, een oudere man die uh, ook al bezig was met het verbranden van tuinafval. En die door rookontwikkeling een, een, een aanlaatshaling moeilijkheden kreeg en vervolgens een hartaanval. En een brandweerman die dus betrokken was bij het blussen van, uh, van de brand in dat enorme uh, natuurgebied. Ja, dus, He hebben die... ja, hebben ze enig idee hoe die branden zijn ontstaan? Of is dat gewoon allemaal gebeurd omdat mensen tuinafval aan het branden zijn? Ja, ja, dat lijkt het wel een beetje op. Uh, dus, uh, nu, dat is een van de redenen. Maar ook mensen die sigaretten weggooien, dat is toch wel de hoofdoorzaak. In combinatie met, met, met de wind en met de droogte en de hitte. Uh, maar er is ook wel sprake van brandstichting. Vandaag is in Rome een, een man gepakt die verdacht wordt van het uh, aansteken van verschillende branden. En ook op Sicilië, uh, daar wordt al vaker gesproken over aan brandstichten. Want dat gebeurt eigenlijk elk jaar. En dat heeft het eigenlijk te maken met de maffia die graag wil dat dat natuurgebied ineens een bouwbestemming krijgt. Waardoor ze daar weer uh, ja, huis op kunnen zetten. Ja, ja, het bekende verhaal eigenlijk, wat we al vaker horen. Ja, ja. Nou, hopen dat het snel gaat regenen in, in Italië. Uh, ook al klinkt dat misschien vervelend voor al die toeristen. maar. een beetje beter. Ja, ja dus een dus beetje, beetje regen. Nou. Oké. Okay. Dankjewel. Goedenavond. Goedenavond. En die uitkomende komen de finale van de 110 meter horden bij de mannen. Ja, eerder vanavond hebben we die halve finales gehad. Helaas geen Gregory's. Doc, we hebben hem al gehoord eh, eerder vanavond. Geblesseerd uitgevallen. Even een proestartje nog doen vlak voor je race. En dan val je geblesseerd uit in de race na 2 meter. Ik hoop dat hij snel weer hersteld is. Gregory Sadok eh, hij zal vast wel kijken naar de finale van de 110 meter hoorde. Want ik wijs op het wereldrecord. 12,87. Dayron Robles in Ostrava in Tsjechië gelopen in 2008. Maar het wordt tijd dat daar iets aan gedaan wordt. Bij de Olympische Spelen in Athene was uh, uh, het uh, Liu, die hier viel over de eerste hoorde, uh, die 1291 uh, liep en daarmee Olympisch kampioen werd in 2004. Dat is het Olympisch record nog altijd. Wie moet er lopen om dat record te breken? Lawrence Clark in baan 2, dat is een uh, Brit, 22 jaar. Afrikaans kampioen in baan 3 uit Zuid-Afrika, Fury. De man die wereldkampioen werd vorig jaar vanuit Amerika is dat Richardson. Dan de inbaan 5, Dayron Robles, de Cubaan, 25 jaar. Heel wisselvallig, kan gigantisch snel lopen, maar kan ook gewoon een hele tijd niets laten zien. 13-10 hier gelopen, dat was snel. Een van de betere tijden dit seizoen. Maar de beste tijd is gelopen door de man in baan 6, Arius Merritt. En als er iemand het wereldrecord gaat breken, dan denk ik dat het Merritt is. De Amerikaan liep 12.93 dit jaar. En dat is het, de snelste tijd van het jaar. En zijn persoonlijk record. Parchment in baan 7. Dat is een Jamaikaan studentenwereldkampioen. De wereldkampioen van Berlijn 2009. Loopt in baan 8. Braithwaite uit uh, Barbados. Was de eerste gouden medaillewinnaar voor Barbados toen op een WK. En Ortega, een andere Cubaan, in baan 9. En dan gaan ze er klaar voor zitten. Uh, nog even een kruisje van Ortega. En dan de man met bril in baan 5. Dairon Robles, de Cubaan. Hij kan heel veel geld uh, verdienen als hij nu weer Is iets heel groots laat zien. Namelijk olympisch kampioen worden. Maar dan moet hij afrekenen met Arius Merritt. Tien hoorden. Iets hoger per hoorde dan een meter. Tot aan de heup komt die hoorde. En dan moet je in, dat mooie, in die mooie cadans komen... De start is goed. En dan kijkt hij. Waar is Robles? Die uh, neemt de leiding. Maar uh, Merritt uh, vlak naast hem. En Merritt neemt nu de leiding over. Oh, Robles valt uit met een hemstringblessure. Merritt gaat olympisch kampioen worden in. 12,94. 12,94. is is driehonderdste boven het uh, olympisch record. En 700ste boven het wereldrecord. Zal hem worst zijn, want hij wint olympisch goud. Zeg ik het goed. Het is toch uh, Merritt die wint... Ik dacht het wel. Ja, hij staat nog uh, te kijken. Ja, nu komt kom de glimlach. Merritt 12-92. De andere Amerikaan loopt nog uh, helemaal als een gestoorde uh, rond. Richardson. Want die uh, uh, wint het zilver. Dus een 1-2 voor de Amerikanen. Merritt 12-92. Richardson 13-04. Robles uitgevallen met een blessure. En dat is een uh, tegenvaller voor de Cubaan die nu op de grond zit... En zijn zonde overdenkt. De derde plaats is voor Parchment van Jamaica. Dus goud en zilver Amerika. Brons. Jamaica. Er is gescoord bij Argentinië en Groot-Brittannië. Ja, het stadion ontploft, dan is er natuurlijk gescoord door Groot-Brittannië. Gescoord door Alex Stenson. Zij scoorden de 2-1. De 1 voor Groot-Brittannië. Groot-Brittannië heeft nu nog 5 minuten en 40 seconden om langs zij te komen. Het is een halve finale, er moet een winnaar komen. Dus één doelpunt is genoeg om in ieder geval een verlenging eruit te slepen. Dat wordt een hectische slot, hoor, hier. Dorian van Rijsselbergen, komt binnen. Ik ga hem even een hand geven. Dat doe ik nu. Gefeliciteerd. Ga zitten. Leuk dat je even aan kan schuiven. Ja, maar natuurlijk. Waar is je medaille? Ja. Ja, uh, die is uh, door mijn zakken ingevallen. Nee, ik... nee. Oh, kijk aan, je hebt hem wel bij. Heel goed. Ja, nou ja, super. Ja, mooi hoor. mag ik hem even vasthouden. Ja, tuurlijk. Hij is, hij is zwaar. Valt je dat ook niet op? Ja, nee, daarom heb ik hem ook in mijn zak zitten. Want anders dan krijg ik een scheef nek. <laughs> nee, het is echt zo hoor. Het doet echt, echt een tijdje, dan weer op in een zat. Wat is je de afgelopen 24 uur overkomen? Nadat je winsurfgoud hebt gepakt. Uh, ja, veel drukte natuurlijk. Heel veel mensen die, uh, die me feliciteren. Maar uh, ja, het is vooral superveel uh, reacties, aardige dingen. En uh, allemaal positieve ervaringen. Ja. Je, gaat het he je gaat nu je leven in als... Uh, uh, de, de windsurf uh, koning, de windsurf de laatste die, die, die een gouden medaille heeft gewonnen hoe, hoe, hoe is dat? Ja, het is uh, unreal het is, ja, het, het is bijna niet voor te stellen dat het natuurlijk weggaat want het is geen Olympische sport meer hè, de volgende keer, ja, Dus de laatste ja, keer Kijnsurfer gaat het innemen ja, dus dat, ja zeer spijtig en, uh, en, ja, dat het, maar dat ik het zo mag eindigen is natuurlijk wel een hele grote, grote troost of, ja, het is eigenlijk ja. geen troost het mag geen troost zijn, maar het is wel heel erg leuk. Ja, heb je jezelf verbaasd met je prestatie? Je uh, zit ja. goud, maar wel de manier waarop. Ja, zeker. Um, ik, ik, ja, ik heb gewoon een hele, hele, nette serie neergezet en geen foutjes gemaakt. Een nette serie neergezet. Een statement of the year, geloof ik. <laughs> <laughs> nou, <Nah, laughs> het is, het is, gewoon, het is gewoon, top gegaan. En het is, het, ik ben niet dat ik denk dat ik, ja, ik kan het. Dus dan. Nou, wist je dat? Wist je, was je echt overtuigd van jezelf van nou? Dat goud is gewoon van mij. Ben je er zo ingegaan? Nee, zeker niet. Dat, dat vind ik niet reëel naar je tegenstanders toe. Dat kan je niet zo zeggen. En er zijn te veel factoren die daarin meespelen. Uh, bij het windsurfen en ook bij het zeilen. Dus ja, ik ben gewoon heel erg blij wat ik heb behaald. En hoe ik het heb behaald. En uh, ja, dat, ik had niet mooi mogen dromen. Heb je een moment gehad dat je twijfelde? Uh, nee, eigenlijk niet. Eigenlijk ging het altijd wel, uh, wel goed. En ja, ik moest natuurlijk wel scherp blijven. En elke ochtend dan is het weer even... Ja, je pakt jezelf weer op en van, ja, vandaag gaan we, het weer, gaan we het weer goed maken... en gaan we het weer laten zien dat we de beste zijn. Ja, overmacht was zo groot dat je uh, een paar races voor het einde... hoef je eigenlijk alleen nog maar te starten. En dan kon je naar de kant en dan uh, kon je even gaan uitrusten. Maar in de laatste race wilde je toch nog wel starten in die medal race. Waarom was dat? Ja, de medal race is natuurlijk de mooiste race die er is. Het is uh, alles of niet, dubbele punten. En ja, de, de baan die de medal race heeft, die is ook heel dicht bij de kant. Dus dan heb je publiek erbij. En ja, na zo'n serie neergezet te hebben, wil je dat ook met, met vuurwerk eigenlijk wel afmaken. En of dat nou een goede race is of gewoon een eerste plek, ja, dat, dat maakt niet zo heel veel uit. Maar het is, uh, ja, ik ben hartstikke blij dat ik het zo heb mogen afsluiten. Wilde je ook per se die laatste race op de Olympische Spelen winnen? Nou, nee. Heb dat je daar niet ook, over nee, nagedacht? Nee, dat was, nee, eigenlijk ook niet over nagedacht. Maar het was gewoon, de doelstelling was om gewoon zo'n zo mooi mogelijk race te varen voor mezelf. Met een goed gevoel terug te kijken. Niet van, ja, nou ja hij heeft de hele week goed gevaren. Maar hij heeft een beetje uh, het lafjes uh, afgemaakt. Ja. Dat, dat vind ik geen klasse. Nee. Het ook de, ben je misschien respectloos naar je collega's ook? Inderdaad, ja. ja. Zeker, zeker. Ja. Want dat viel mij ook op. Uh, ik zag dat podium... Iedereen is aan het lachen daar. Iedereen was blij met zijn medaille. Het, het ja. Zijn jullie ook zo onder elkaar, zo, zo vriendelijk, collegiaal? Ja, zeker weten. We hebben een paar dagen gehad dat we eventjes onder het uitstel waren. Dat betekent dat je iets later start dan gepland. Iedereen is natuurlijk wel aanwezig. En ja, wat ga je dan doen? Uh, heel veel andere klassen. Dan zie je, ja, iedereen gaat zijn eigen dingetje doen. Koptelefoons op en uh, afsluiten. En wij komen allemaal op het, uh, op het tapijt staan. En gaan kijken naar de wind. En kijken waarom ze de vlag niet naar beneden hangen. En ja, iedereen zit lekker met elkaar te ouwe hoeren. En dat is gewoon gezellig. Maar dat is ook de sfeer van surfers normaal op het strand. Ja, inderdaad. Die neem je dan mee naar, naar zo'n super belangrijke wedstrijd. Ja, ja die, die cultuur die, die blijft daar gewoon bij. En dat betekent niet dat, ze, dat het geen topatleten zijn of wat dan ook. Maar het is gewoon... Het is gewoon gezellig. Ja. Even over, we hadden het over een vlag. Uh, wie gaat dat doen bij de sluitingsceremonie? <laughs> nee. Jij bent Geen... dat geweest. Jij, jij bent bij de openingsceremonie. Heb ja, je inderdaad. Gemaakt. Dus uh, Nee, ik zou het niet weten. Ik denk dat er een hele hoop kandidaten zijn. En uh, er zijn hele mooie prese, uh, prese, prestaties gehaald door, uh, door de Nederlandse sporters. Dus oh. ik, ik, ja, ik zou het echt niet weten. Wanneer wordt dat bepaald? En door wie? Wordt dat gewoon door de chef de mission bepaald? Ja, ik denk dat Maurits Hendricks dat uh, alweer in, uh, in goed ja. overleg had. Uh... Ja. Nou zo ik gisteren ook uh, uh, Stefan van der Berg. Uh, de, de vorige Nederlandse windsurf uh, gouden medaille, uh, die stond ook in het publiek. Uh, die is uh, tegenwoordig al aan het uh, kiten met zijn zoon. Is dat de kant die jij ook op moet nu? Ja, inderdaad. Het, is, uh, ja, het windsurf dus heeft plaats moeten maken voor kitesurfen. En... Uh, het, is, ja, het wordt opgegeven als de plaatsvervanger. Wat natuurlijk niet helemaal reëel is. Want het is ja, een windsurfstijl en een kite. Dat zijn natuurlijk twee hele andere dingen in watersport. Maar dat even terzijde. Het is, uh, ja, we gaan de switch maken. En we gaan proberen weer een, een prachtige vier jaar uh, te beleven. Met ons uh, met hoogtepunt in spelen. Ik kan me niet voorstellen dat je nog nooit gekijt hebt. Nee, ik heb niet nog nooit gekijkt. Dus uh, ja, ik, op Texel, uh, zijn we zeker, hangen we af en toe aan een vlieger. En uh, voor de vrije tijd. We hangen aan een vlieger. En ben je dan ook beter dan de rest? Ah, ah. Nee, nee, zeker niet. Het is gewoon uh, puur recreatief. En uh, ja, dat, dat is dan niet in wedstrijdverband. Maar je hebt toch wel baat bij het feit dat je uh, hebt gewindsurfd natuurlijk. Kun je ja. de, de wind lezen en dergelijke, dat kan je natuurlijk heel goed gebruiken. Ja, nee, inderdaad. Dat is, uh, dat is zeker weten zo. Het tactische deel is precies hetzelfde als met elke andere zeilsport... Dus dat, dat is de grootste overeenkomst. En daarom denk ik dat ik ook een, een, een kans maak om een goede overstap te maken. Ja. Ga je nu gehuldigd worden, zometeen? Ja, straks. Weet ja. Je, heb je al iets gezien wat dat inhoudt? Ja, een grote trap naar beneden lopen. Heel ja, veel vond, mensen die aan het schreeuwen zijn. Ja, wel wat mensen ja, ja. Uh, Want je uh, komt nu natuurlijk voor het eerst in Londen na al die tijd in, uh, in Weymouth hier uh, uh, een eind vandaan. Hoe is dat? Ja, het is, het is leuk. Uh, we zijn natuurlijk heel eventjes tijd voor de openingsceremonie geweest, maar ook niet lang. Dus we blijven nu tot het einde blijven we hier. En uh, ja, in het begin was het een grote schok. Want het is natuurlijk hartstikke druk vergeleken waar wij zitten. En als, waar wij ook zitten, ken je iedereen. En hier niet. En daar kom je veel vaker, hè? Daar ben je ook ja, wel vaker geweest Ja, inderdaad. Ja. Dus daar zijn we de afgelopen jaren uh, zijn we daar veel geweest. Dus dit is een hele nieuwe ervaring. Maar ja, je, je ontvangt het gewoon met, uh, met de armen wijd open. En, en stap je nu in het Olympisch dorp? Of? Ja, ja, okay. ja, bij het Nederlandse team. Dus dat is ook heel leuk. Want ja, normaal gesproken zie je die allemaal niet. En ja, zie je ze wel op een foto of op de tv. Maar in het echt zien ze er nog even weer anders uit. Ja, ja maar dat gaat ook voor jou natuurlijk. Ja. ja, ja. <laughs> Goed, jij moet naar de smink. Je gaat zo uh, aan tafel bij, uh, bij Mart. Ja. Uh, dankjewel voor je komst. Ja, en blijf, blijf genieten. Gaan we zeker weten doen, dankjewel. Dorian van Rijsselbergen, we gaan naar uh, Gerard de Groots. Uh, is het afgelopen? Ja, is ja door, het he? is afgelopen. Argentinië wordt de tegenstander van Nederland in de finale van het hockeytoernooi. En ik verbaas me erover hoe verschrikkelijk verslagen die uh, Britse ploeg erbij ligt. Hoe hadden die ooit kunnen denken dat ze een echte reële kans zouden hebben tegen Argentinië met het spel dat ze hier gespeeld hebben. Ze kwamen met veel mazzel de poel door, omdat op de laatste dag Japan van China won... en, en Groot-Brittannië daardoor doorging als tweede naar de finale in uh, de poel. Argentinië is de terechte winnaar van deze halve finale. Ze hebben alleen een beetje redelijk gehockeyd, Britse meiden. Zo'n kwartiertje voor het einde. En toen werd de gelijkmaker van Alex Densen gewoon te laat gescoord, vijf minuten voor tijd. Dan heb je niet meer genoeg tijd om de druk te blijven uitoefenen. En dan zijn ze heel erg teleurgesteld. Dat begrijp ik. Maar ze hadden zich toch ook wel kunnen realiseren... dat het tegen de wereldkampioen heel, heel erg moeilijk zou worden. De wereldkampioen Argentinië. Zij staan in de finale tegen Nederland. Ze zijn bezig, het is een oude generatie speelsters met Luciana en Maart daarbij. Zij is de topspeelster van de wereld. Enkele jaren achter elkaar. Die oude generatie is bezig met hun laatste hier. Die denken nog één keer van Nederland te kunnen gaan winnen. En dat zou best kunnen gebeuren hoor, als Nederland zo matig speelt... als het hier in de halve finale tegen Nieuw-Zeeland eerder de dag heeft gespeeld. Uiteindelijk wel won met shootouts. Maar Nederland die kroop door het oog van de naald. Daar hebben we zo'n prachtige uitdrukking voor in Nederland. Nou, dat is precies wat er vanmiddag gebeurde. Argentinië wint van Groot-Brittannië... Met 2-1 en Argentinië is de tegenstander overmorgen van Nederland in de Olympische Finale. Ja, Gerard zei het al, de Nederlandse vrouwen maakten het ontzettend spannend vanmiddag. 2-2 was er na de reguliere speeltijd, 2-2 na verlenging. En toen dus die shoot-outs, het duel tussen de speelster en de keepster. Reportage van Edwin Cornelissen. Het klonk van Holland Holland en Kiwi Kiwi op de tribune.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 In Rusland hebben 65 mensen jarenlang gedwongen onder de grond geleefd. De mannen, vrouwen en kinderen waren volgelingen van een sectenleider. De politie vond in de catacombe 38 volwassenen en 27 kinderen. De kinderen kregen geen onderwijs en medische zorg. Ze zijn opgevangen in ziekenhuizen.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 Het college voor zorgverzekeringen houdt vast aan het omstreden advies om kostbare medicijnen niet meer te vergoeden. Onlangs kwam het conceptadvies naar buiten, waarin het CVZ pleit voor het niet meer vergoeden van dure medicijnen voor ziektes als die van pompen en de ziekte van fabrie. CVZ-voorzitter Moerkamp benadrukt dat hij een discussie wil over de stijgende zorgkosten die volgens hem onhoudbaar zijn zonder zware ingrepen. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Dit is de Radio 1 Sportzomer. Ja, Gerko Schreuder, de zilveren springruiter. Die hadden wij u beloofd. Maar dat gaat helaas niet meer lukken. Wat hebben we wel? De ja. top 5 bijvoorbeeld. En zeilen. De gouden droom van het zeilduo lopke Berghout en Lisa Westerhoff is voorbij. In de 74-klasse deden de twee tot vandaag mee voor de hoogste plek op het podium. Maar een twintigste en laatste plaats in de negende wedstrijd... en een zesde plaats in de tiende gooide de bekende roet in het eten. Na het zilver van Peking maakte lopke Berghout met haar nieuwe bootgenote Westerhoff... vrijdag in de afsluitende medal race alleen nog kans op brons. Verslaggever Rachna Niemeyer in Weymouth. As we look at the Australians continuing to dominate this race second place Great Britain Spain in third the Netherlands in ninth from a British perspective they'll be pleased that the nation that was really putting pressure on them a little earlier on the regatta are not having their finest penultimate race of the competition de Nederlandse boot heeft het pittig en eindigt als twintigste en laatste. Het gaat niet goed en dat beseffen ze zich meteen na afloop van de race. Lopke Berkhout. Ja, op zich wel. Je baalt uh, natuurlijk flink, maar uh, er moet nog even een knop om. Want uh, overmorgen moet er nog even hard gestreden worden voor Brons. Maar dit is the head to the finish van de Final Fleet Race. In de Women's 470. Inside the harbor. Je kunt Weymouth en Portland Sailing Center behind. Het will be Australia who will win this race 10 Battles going on behind them, battles for the podium places, battles to stay inside the top 10 in the cut. Het plaatje is nu dat we gaan strijden voor brons. Lisa Besterhof. Ja, het is een medaille en, uh, en daar gaan we heel hard voor knokken. Um, het is ja teleurstellen dat goud en zilver uitzicht is. Maar uh, uh, ja, de knop gaat nu om. En, um, Overmorgen heel hard varen. Ja, het komt inderdaad uit de tenen. Echt de hele week al. En uh, ja, wat ik net ook al bij de TV zei, uh, Nieuw-Zeeland en uh, Engeland zijn hier gewoon het beste deze week. En uh, ja, dan moet je meerdere erkennen. En, uh, en uh, ja, gewoon toegeven dat je hier niet goed genoeg bent. Uh, maar ja, we gaan kaart voor bron strijden. Want uh, ik vind dat we die wel verdienen. Well, this <laughs> is an important battle, 5th and 6th France-Nederland. Because if it stays like this. If it stays like this, it's looking like silver is sure for the British team. We waren hier ook helemaal klaar voor een, voor een mooie strijd om het goud. En uh, tot vandaag uh, hadden we die uh, heel goed uh, in de hand en uh, stonden met een ruime marge voor. Maar ja, je moet gewoon iedere wedstrijd er weer bij zitten. Want er wordt gewoon echt heel hard gestreden. Het niveau is ontzettend hoog. En ja. Uh, yeah. Daar zijn we niet goed genoeg voor. Als je dan de Fransen tegen jullie afzet, want dat is eigenlijk al dagenlang een strijd. Ze zitten steeds achter jullie. Ik bedoel, wat zijn de verschillen, de overeenkomsten? Wie is er beter? Ja, voorlopig jullie. Uh, nou, met name de start en het eerste, eerste kruisrak. Daar uh, laten we al uh, wat liggen. Wat we ja, niet in alle races meer goed kunnen maken. En uh, de Engelsen en de Nieuw-Zeelanders zitten er gewoon uh, ja, vanaf de eerste boei bij. En die laten dat niet meer los. En wij kunnen door onze skills en onze inzicht nog wel vaak terugvechten en terugknokken. Het was echt de week van de comebacks. Ja. Um, maar ja, dat, dat lukt niet iedere race. Zoals vanochtend. En Lisa, is het dan ook zo dat de wind roept aan iedereen? Ze willen meer wind. Die is wel wat meer opgestoken vandaag. Speelt dat dan enige rol of is dat nooit een excuus? Nee, dat is nooit een excuus. we moeten onder andere omstandigheden kunnen en dat we kunnen in principe ook, alleen uh, ja, ja, we, laten gewoon, we hebben gewoon net te veel extreme uitschieters. In welke zin? Ja, in, in, uh, als je dan niet lekker in zit, dat ze dat dan helemaal uh, achterin eindigen in plaats van nog ergens halverwege. Maar het is. Australië is raraal genoeg vandaag, want het is een race win in de Women's 470 Great Britain's 2nd, 5th, de de radio in sportzomer top 5. Ja, zondag is de sportzomer voorbij. En uh, daarmee komen we iedere dag weer een stapje dichter bij de definitieve top 5. Gisteren was het de beurt aan Irene Wust om haar fragment toe te voegen aan die lijst. Ze koos voor de gouden oefening van Epke Zonderland op de rekstok. De gouden race van Usain Bolt op de 100 meter moest het ontgelden. En daarmee eh, zag onze top 5 van gisteren er zo uit. Fragment 1. Huilend komt ze hier langs gereden. Marjane Vos, olympisch kampioen. Fragment 2. En Epke Zonderland denkt ook, je die, die, die, die, die, die kan zo wat lip Dat hij zegt, come on, kom op met die scoren. Kom naar op jury. Ja!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 Die woord maken. En ik scoor gewoon Jukko, dacht ik. En nou ben je van mij. Fragment 4. Nu komt de aanval van Chromo Wii Jojo. En Hederaas Imenia op de tweede plaats. Otterson op de derde plaats. En ze moet heel erg knokken, Chromo Wii Ze moet heel erg knokken, maar het gaat er lukken. Het gaat er lukken. Ze gaat winnen. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. ja. Ranomi Chromo Wii is Olympisch kampioen. En fragment ik had niet een goede, goeie start, maar ja, ik heb niet veel aan de meter dit jaar gedaan, dus ik ben heel blij. Ja, ja, dat was wel heel kort. Ik mis Bob van het ook dat wel wil, ja. hoor, die hebben die hele week over het zwemmen gehad en nou is hij ineens uh, verdwenen um, Nou, niet helemaal toch? Hij zat er nog in, toch? Ja, dat is, dat is Ja, ja Nee, maar dat bedoel ik. Ja, oh, gelukkig. Lucia Rijder, Rijker die was hier eerder vanavond te gast. Die heeft u wellicht gehoord. Ze lieten de, de 100 meter race van Tjorandi Martina sneuvelen. Maar wel met een goede reden. Want zij hoopt dat hij in de finale van de 200 meter met een mooi fragment uh, komt. Voor hem in de plaats, Steun Mulder. Die wel, uh, uh, niet en toch weer wel uh, brons. U weet het, kent het verhaal. Hij pakt hem bij het baanwielrennen.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 nog live gehad hè, in Radio 1 Sport. Klopt. Sabrina Stark en backseat driver. Ja, het is er vandaag allemaal gebeurd in Londen. Nou, de Nederlandse hockeysters hebben zich geplaatst voor de finale van het Olympisch Toernooi. Ze verzoegen Nieuw-Zeeland in de shootouts nadat het in de verlenging 2-2 bleef. Ellen Hoog heeft het zilver, het minimale wat hierin zit voor Nederland. Het uh, zilver vandaag, goud komt pas overmorgen. Ellen Hoog...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 Ik ben een hulpmiddel voor de meiden. en uh, Het is hun feestje. En, uh, ik, wanneer hun feestje is, ik kies vaker niet uh, een stap terug te maken... en laten ze gewoon het uh, richten van hun eigen feestje, wat ze hebben zelf verdiend. En, ik kijk naar mijn meisjes, ik ben ongelooflijk trots. Maar het is hun feestje voorlopig. Argentinië is de tegenstander van de Oranje Vrouwen in de finale. De Argentijnse dus versloegen vanavond Groot-Brittannië met 2-1. Springruiter Gecko Schreuder heeft een zilveren medaille veroverd. Hij bleef in de barrage foutloos met zijn paard Londen. Schreuder streedt met de Ierse O'Connor om de tweede plaats. Verslaggever Ed van de Bent. Dat werd een zinderende barrage over een verkort parcours. En Gerko Scheude bleef foutloos. De tijd was niet al te snel, want die werd verbeterd door Sian O'Connor... met maar liefst bijna drie seconden. Maar die maakte op de laatste sprong in een zinderende finale... maakte die een springfout. En dus ging het zilver naar Gerco Scheude. Zijn tweede zilver, wat eerder al met het Nederlands team, twee dagen geleden. En Sian O'Connor kreeg het brons. De man die olympisch kampioen was in Athene. Maar omdat zijn paard daar positief werd gecontroleerd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 En uh, Gerko haalt dan hier vandaag een, een, een zilveren plak individueel. Uh, maar ik ben de eerste tien. Ja, dan, dan mag ik uh, gerust zeggen dat ik een heel tevreden coach ben. De atletiek dan. Sprinter Tjernio Martina mag opnieuw de strijd aangaan met het fenomeen Usain Bolt. Hij plaatste zich met gemak voor de finale van de 200 meter. Martina won de derde halve finale in een tijd van 20 seconden en 17 honderdste. Ja, het was goed. Ik had moeten winnen om een goede band te krijgen in de finale en dat heb ik gedaan. Dus ben blij. Is dat niet lastig aan de ene kant te inhouden, weten dat je niet te veel wil geven... aan de andere kant toch denken, ja, ik wil wel in die middelste banen lopen. Nee, ik moet gewoon winnen. Ja, als je wint, kan je een van die drie goede banen krijgen, dus dat is goed. Maak niet uit wat ik het krijg. Ik ga het moeten gewoon winnen. Je had het erover dat je wat vermoeid was in je lijf na die 100 meter. Hoe zit dat nu, na die 200 die serie van gisteren? Ja, ging beter. Vandaag was het ja, ik ietsjes beter, dus dat is goed. En het sfeertje hier? ja, het bouwt op hè, nu, naar die grote finale. Ja, ik ben blij, dankzij God. Dus, ja, de finale moet gewoon hard lopen. Ja, dan gaat hij wel eens gewoon hard lopen. Nou, kwamen nog meer Nederlanders in actie in het uh, Olympisch Stadion. Hè? En die houdt staan staat op de kan bijvoorbeeld? Uh, we gaan beginnen aan het laatste onderdeel, in ieder geval voor de Nederlanders. Ingmar Vos is de... Eerste van de Nederlanders die in actie komt in de derde heat van de 400 meter. Het vijfde onderdeel, dit loodzware nummer. Hij loopt onder andere tegen Suarez, die uh, staat na vier onderdelen op de zevende plaats. En ook uh, twee uh, andere toppers uh, in zijn serie. Dat zijn Hans van Alpen, de Bell, die het uh, opvallend goed doet. Staat op de derde plaats na vier onderdelen. En Trey Hardy, dat hadden we wel verwacht, die staat op de tweede plaats, de Amerikaan. Hij is een van de grote, grote uh, uh, favorieten voor het goud. Achter de man die op de eerste plaats staat, Ashton Eaton, ook een Amerikaan. Die komt in de vierde serie samen met Elko St. Nicolaas in actie. Maar nu dus eerst kijken naar Ingmar Vos. Ingmar Vos die uh, loopt op de 400 meter net onder de 50 seconden als persoonlijk record. 49-21 staat nu op de 19e plaats na vier onderdelen. Toch een beetje tegenvallend, uh, Zowel hij als Elko Sint-Nicolaas geen enkel uh, persoonlijk record nog kunnen breken. Laten we hopen dat het op de 400 meter wel lukt. Het is uh, een uh, geweldig temperatuurtje hier nog. Uh, 20 graden, geen wind. En dus kan het daar niet aan liggen. Uh, de meeste mannen zijn nu voorgesteld van deze serie. Kan ik melden dat bij het uh, speerwerpen uh, de kwalificatie is geweest. En daar is wel een aardige Veseli, een Tsjech, heeft daar het verst gegooid. En dat is ook niet zo gek, want Jan Zelensky, ken je hem nog. Dat is de grote man van de jaren uh, 90. De Tsjech die uh, wereldrecord naar wereldrecord gooide, die is zijn trainer. Uh, we hebben nog een gouden medaille te melden. Dat is Brittany Rees. De Amerikaanse heeft bij het verspringen gewonnen met 7,12 meter. 12 voor Sokolova uit Rusland en Janie Deloach ook uit de Verenigde Staten. 1-3 weer voor Amerika die een goede avond hebben op uh, atletiekgebied in uh, Londen. Maar nu dan... de derde serie, 400 meter, met Ingmar Vos. Die loopt in baan 9. Ik zei het al, zijn persoonlijk record... is 49-21. Dat is niet uh, supersnel... in vergelijking tot de anderen. Uh, alleen... Uh, Gonzalo Barojet uit Chili... is uh, uh, normaal gesproken langzamer. Nou, hij is uh, uh, goed weg in ieder geval. Ingmar Vos... de hele ronde lopen. Is altijd lastig na vier onderdelen... Dan gaat het echt uh, keihard verzuren in je benen. Ik kijk naar de anderen. Die loopt er goed bij Hans van Alphen. Die zie ik uh, heel redelijk meegaan. De Belg. Die uh, loopt uh, goed. Die heeft een uitstekende meerkomst tot nu toe. Maar ook Ingmar Vos gaat nog redelijk mee in de buitenbaan. Zal uh, nu het laatste rechte eind opkomen komen. En nu gaat die verzuring echt keihard toeslaan hoor. Oh. Wat is dit zwaar als je nu nog even 400 meter eruit moet persen. Maar hij doet het goed. Ligt uh, op de zesde plaats nu achter Van Alve, Die met pijn moeite over de finish uh, gaat komen. De winnende tijd is 48-13. Dat is uh, de tijd van uh, de Chileen, toch Barrojet. Nou die heeft zich uh, uh, flink uh, verbeterd. En, uh, of nee het is Hardy natuurlijk die uh, wint. Trey Hardy die uh, 47-51 als beste tijd ooit had staan. En nu 48-11 loopt. Eens even kijken wat de rest loopt. Wie kan de Rus 48-42. En dan kijken we of de 49-21 uh, verbeterd kan worden door uh, Ingmar Vos. Ik uh, denk het niet. Want uh, Garcia heeft uh, op de vierde plaats 48-76. Suarez 49-04. En dan moet zo'n beetje Hans van Halver gaan komen. 49-18. En als uh, uh, zesde zal dan Ingmar Vos... Zijn tijd 49-62. Niet slecht. 14e boven zijn PR. Maar ook weer net geen persoonlijk record. Morgen voor hem de overige vijf onderdelen. Straks nog Elko Sint-Nicolaas. Ja, en om, uh, om even helemaal volledig te zijn. En die wil zeggen: Gregory Sedok natuurlijk ook nog in actie komen. Heel even. En Heer hier, geblesseerd ja. uitgevallen op de 110-hoorde. Ja. Helaas. De pechvogel van de avond: Gregory ja. Sedok. Zijlsters, dus Lisa Westerhoff en Lopke Berghout hebben geen kans meer op olympisch goud. Ze eindigden in de laatste twee float races als twintigste en als zesde. Westerhoff en Berghout staan in het klassement op de derde plaats. Brons is het hoogst haalbare in de medal race overmorgen. In de match race klasse, 1 tegen 1 zullen we zeggen, is het Nederlands vrouwenteam uitgeschakeld in de strijd om de medailles. De Nederlandse BMX'ers, Raymond van der Biezen en Twan van Gent... hebben indruk gemaakt in de plaatsingsrace. In de individuele race tegen de klok zorgde Van der Biezen... voor de beste tijd van het veld. En Van Gent werd derde van de 32 deelnemers. Vier... Oh, muziek, hoor ik het. Dan gaan we nu muziek doen. Eén, twee, ja. It's murder on the dance floor. But you better not kill the groove, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. Oh no. And murder on the dance floor. Er is weer een uh, medaille bij vandaag, of eigenlijk twee. de Gerco Schreuder pakte vandaag zilver. En de hockeyvrouwen staan in de finale, dus die hebben sowieso een medaille. Dit was dag 12 van de Olympische Spelen. Nederland staat met, met 1-0 achter tegen Nieuw-Zeeland in die halve finale van het Hockey. Ik denk gewoon dat het een strafbal moet zijn. Ook degene met het zwarte hart die hadden ook hier gezegd dat het een strafbal was. Ja. Kom, pauwen, pauwen, pauwen! Oh. Kom komt de bal, Daar komt de bal, Daar komt de bal. Zonboek, ga liggen, ga liggen! Ja, goed! Ze stopt! De bal. Een spannend spelletje moet ik zeggen. Daar gaat, uh, gaat punt, punt tegenover Sombo. Sombo moet liggen. Ja, Ja, dat doet ze goed hoor, die kleine pietster van Nederland. Ze het al tien hoorden ter hoogte van iets meer dan een meter en ze zijn weg. Oh jee, Kreger is het ook geblesseerd. Die houdt op. Die baalt als een stekker. Ja, een groot verband om het bovenbeen en om het onderbeen. Het linkerboven- en onderbeen zeiden eigenlijk al genoeg. Maar uh, uh, ja hadden wel, ze zijn we bijna onderweg. Ze gaan alweer naar de finish toe. Maar ik zie nog geen Britse vooraan lopen. Uh, op die en die. Geen Britse vooraan, hè? En daar kan je ook wel jagen voor Nederland, want er zit al geen prijs aan vast of een medaille. Maar Remo van der Biese is vandaag het snelste geweest. Ik ben ook ernstig jaloers op Andy, want wat een prachtbaan heeft deze man hier naast mij. Dat is echt geweldig. En hij glunde alweer hoor. Ik heb hier twee dagen geleden ook naast hem gezeten op, op, op de 100 meter. Het was een genot om Usain Bolt uh, te zien lopen, maar het was ook een genot om naar uh, Andy Hout, Hout, Houtkap te kijken. En dan wordt het Antjoek op Demoes. Amtschuk op de moes. Het wordt op de finish beslist. En het is, ik zeg, Amtschuk. Goed over de voorlaatste. Het wordt licht getoucheerd, aangeraakt. En goed over de laatste. We denken vier strafpunten. Net binnen de toegestane tijd. De tijd is uh, 80 seconden. En, oh, een valse start. Oei. Oei, oei, oei. Wie gaat eruit? Ellison Felix of Fraser Price? Ellison Felix. Felix naar de buitenkant. Gedo Jeter. Het wordt een EV'tje Denk ik voor Amerika. In ieder geval is het Ellison Felix die in 21:88 de Olympisch kampioen wordt op de 200 meter. Maakt Nick Skelton een uh, fout. Oh, Hij is eraf. hij is, hij is zo, medals, Nu gaat hij duidelijk versnellen. En dan weer terugnemen. En maar. Hij, springt, uh, hij springt heel goed. Hij doet naar één henders te gaan, nog foutloos. En het lijkt mij toch niet dat Sian dit kan rijden. Oh, Robles valt uit met een hamstring blessure. het gaat Olympisch kampioen worden in. 12,94. Hij, hij gaat eraf. Hij gaat eraf. Op de laatste sprong gaat hij eraf. Hij was uh, zo'n drie seconden sneller, als ik het uh, goed zie. Maar uh, dat betekent dat we een uh, prachtige zilveren medaille hebben voor Scheuder met Londen. Hij komt uitstekend uit de bocht. Hij komt bij de eerste twee. Zeker weten. Zeker weten, want Jorendi Martina wint. En dan concentreren, focussen. En dan morgenavond die grote knal. Grote, grote kanaal. De beste dat ik heb. Ja, nog even naar het Atletiekstadion. En niet, want jij hebt Sint-Nicolaas gezien. Nou, ik zie hem nu. Hij loopt uh, nu het laatste rechte top, Maar het gaat niet echt heel goed. Hij loopt uh, achteraan. Nou, hij heeft nog een aardig uh, eindsprintje in de benen. Maar als ik kijk naar de tijd van de winnaar: die is uh, 47-91. Eelkor Sint-Nicolaas, zijn PR is 47 88. Daar komt hij zeker niet aan. Morgen een hele moeilijke dag. Voor Elco Sint Nicolaas, tenminste vandaag was een hele moeilijke dag. Hopelijk gaat het morgen een stuk beter. Margriet Bransma in Hilversum die gaat zometeen met het oog op morgen presenteren. Goedenavond Margriet. Goedenavond. Wat hebben jullie? We gaan praten uh, over een offensief van het Vaticaan. Het Vaticaan wil dat het Westen uh, weer christelijker wordt. We staan ook stil bij de komst van Murdoch op de Nederlandse televisiemarkt. En we praten over een uh, vergeten oorlog in Oost-Congo. En de serie Auto olympiërs Daarin ja. praten we vanavond met Monique Knol, de wielrenster. Ja, goud bij een uh, Seul. Klopt. Ja, mooie sprint was dat. In de stromende regen volgens mij. Ja, en een paar jaar later nog een keer brons in Barcelona begrepen tussen. Ja, ja, ja, ja, die ben je dan geneigd om heel snel te vergeten, want die goud wordt zo mooi. Ze hangt hier nog op een hele grote foto in het, uh, het Hollandhuis, ja. uh, van, uh, van die finish van toen. Fiets nou, niet meer, leuk. doet alleen iet ja. nog iets met paarden. Ja, dat klopt, inderdaad. Ik uh, ja, nou. uh, ben benieuwd naar het verhaal. Ja, uh, we gaan luisteren nu. Dankjewel Margit. Dankjewel. En uh, morgen is uiteraard weer een Radio 1 sportzomer. Die begint zoals u van ons bent om tien uur. Met Felix en Willemijn. En Die zijn vooral nu al in het hotel. Die liggen al op één hoor. Moeten zich even, even voorbereiden. op vroeg. We willen er weer. Tot zo. Dag. Ja. Ja, ja. ja. ja. We zijn er nog.